7 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal. Akkoord in de politiek en akkoord in de polder, ook de FNV, is om. En het gaat slecht met de winkeliers, ook in Den Haag. Nu is het NOS Journaal. Doorald Negens. Maris José heeft 15 mensen aangehouden op verdenking van de smokkel van cocaïne uit Midden- en Zuid-Amerika. Het zijn mannen tussen de 23 en 65 jaar oud, uit Nederland, Turkije en Colombia. Daarbij zaten zeven medewerkers van een bedrijf op Schiphol die zich bezighielden met cocaïnetransporten die vanuit Zuid- en Midden-Amerika binnenkwamen en verder Nederland in moesten komen. Bij de verdachten thuis zijn vuurwapens geld en verdovende middelen in beslag genomen. Maris José sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden.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 Het kabinet heeft nog wel wat uit te leggen, zegt FNV-voorzitter Ton Heerts. Het sociaal akkoord waar de FNV achter stond en staat... dat kun je niet zomaar eenzijdig uh, uh, uh, terzijde schuiven. Daar moeten we over spreken. Volgens minister Ascher is overleg over de uitwerking van het sociaal akkoord altijd nuttig. Zometeen in het Radio 1 Journaal hoort u wat de leden van de FNV eigenlijk vinden... van die eenzijdige aanpassing van het sociaal akkoord.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 Volgens een regeringswoordvoerder interesseert de NSE zich niet... voor persoonlijke informatie over gewone Amerikanen. De inlichtingendienst richt zich vooral op doelwitten als terroristen... mensenhandelaren en drugsmokkelaars. In de Filipijnen zijn zeker twintig doden gevallen bij een aardbeving. De schok had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter... en het epicentrum lag op het eiland Bohol in het midden van het land. Daar zijn vier mensen omgekomen toen twee gebouwen instortten. Ook de provincie Cebu, waar veel toeristen komen, is getroffen. Volgens eerste berichten is er schade aan gebouwen en havens. Omdat het een nationale feestdag is, waren veel scholen en kantoren in de Filipijnen dicht. Dat heeft mogelijk veel slachtoffers voorkomen. In de Amerikaanse staat South Dakota blijkt dat de vroege sneeuw aan tienduizenden koeien en andere vee het leven heeft gekost. Het vee stond nog onbeschut op de weide waar het zomers altijd staat. Toen begint deze maand ineens een sneeuwstorm opstak. Nu het na dagen van sneeuw is gaan regenen en de sneeuw is gesmolten, vinden boeren in de Black Hills steeds meer dode dieren. Sommige boeren zijn hun hele veestapel kwijtgeraakt. The day after the storm I is Er worden grote kuilen gegraven om de kadavers te begraven. Gevreesd wordt dat 100.000 stuks vee zijn gestorven. Paus Franciscus is populair in Nederland. Van de totale Nederlandse bevolking krijgt hij het rapportcijfer 7... meldt omroep RKK die de populariteit van de Argentijnse paus heeft laten peilen. Van de Nederlandse katholieken krijgt Paus Franciscus gemiddeld een 7,9. 90% van de katholieken heeft vertrouwen in Franciscus... en 80% is zelfs trots op hem. Veel Nederlandse katholieken denken dat er door Franciscus... meer aandacht komt voor de armen. Dat die kwesties over seksualiteit en leven en dood zal beïnvloeden. Het weer vandaag trekken buien van west naar oost. Soms met onweer en hagel, maar er is ook wat zon. Het wordt 12 of 13 graden. Morgen tot aan de avond droog, met eerst mist en daarna wat zon. S'avonds weer regen. En ook ochtends regen bij de ANWB voor de verkeersinformatie. John Bakker. Ja, en daardoor is het ook nu weer wat drukker dan gebruikelijk op een dinsdagochtend. Inmiddels al zo'n 60 kilometer file. Met eigenlijk maar eentje die opvalt, maar het is wel een flinke... Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Tussen Rotterdam, IJsselmonde en knooppunt Benelux, 12 kilometer. heeft allemaal te maken met een ongeluk. Bij knooppunt Benelux is de weg helemaal dicht. De participatiesamenleving is nodig, zegt premier Rutte. En niet alleen om te bezuinigen. U hoort de premier zo dadelijk. Een vraag die mij als tussenpersoon vaak gesteld wordt is... En wanneer ben ik dan arbeidsongeschikt?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 Het NOS Radio in -journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, ga je er hard in? Dan heb je ook aardig wat uit te leggen aan de leden van de FNV als het toch anders gaat. Ton Heers heeft al gezegd we moeten ons houden aan de afspraken die gemaakt zijn. En die afspraken die zijn nu opnieuw weer niet nagekomen door dit kabinet. Dit kabinet is gewoon niet te vertrouwen. Maar ja, FNV gaat wel akkoord. Verworven recht uit het verleden, biedt geen garantie voor de toekomst ja, sommige vakbondsbestuurders hadden misschien die bijsluiter niet goed gelezen. Of niet goed begrepen. Politiek kan wel zoveel willen, maar eenzijdig opleggen hoe het verder gaat in de polder... dat schiet de gemiddelde bestuurder in het verkeerde keelgat. En dus was er gisteravond een kleine opstand in Woerden. Afspraken van de politiek over het sociaal akkoord werden nou niet direct aan Vlaarden geschoten. Maar de voorzitter, Ton Heers moet wel gaan praten met het kabinet. Dat wordt een verslag van Bert van Sloten. Uh, beste mensen, we hebben um, een aantal stukken... Um... Uh, rondgestuurd en daarover gaan we vanavond uh, met elkaar spreken. En dat leek mij een mooi moment om uh, even te pauzeren zodat iedereen weer weg kan. Dames en heren, gaat u mee? Die meneer nog even. Ja, ik mag niet echt blijven. Goed, en toen moesten we de zaal weer uit. Dat was het begin van het ledenparlement. Het begin van de vergadering in Woerden in het gebouw van de FNV. Hoe was die vergadering? We hebben stevig met elkaar van gedachten gewisseld. Maar we hebben duidelijk wel een consensus dat we het niet zomaar accepteren... dat er een eenzijdige opzegging van de afspraak plaatsvindt door dit kabinet. Afspraak is afspraak, dat is een beetje uh, het credo. Als wij afspraken maken, dan vertrouwen we erop dat de andere partij zich er ook aan houdt. Wij doen dat zelf ook. En op het moment dat de, dat de andere partij dat zonder enig overleg met ons dat niet doet... dan zijn we daar inderdaad boos over. Mevrouw Brink, hoe was het, uh, de stemming eigenlijk binnen in het ledenparlement? Uh, nou, de, uh, de FNV... Uh wijst 6 miljard extra bezuinigingen uh, met kracht af. Dus dat betekent dat we iedereen oproepen... om vooral in verzet te komen tegen deze plannen... en uh, op 30 november mee te doen met de FNV. Gaat het om die 6 miljard of gaat het om het feit dat de FNV ook niet gekend is... en niet heeft mogen meepraten over dit nieuwe akkoord? Het gaat erom dat, uh, dat je inderdaad kan uh, afvragen wat is nou een, uh, een akkoord waard hoe serieus wordt je genomen als partij. Maar het allerbelangrijkste is dat mensen zeggen... kijk nou even wat er gebeurt. Nog een keer extra bezuinigen op de zorg. Bovenop wat er al bezuinigd is. 51 miljard in totaal, nog een keer 6 miljard erbij... Um, wanneer houdt het nou op? En de insteek van de FNV was altijd we willen bouwen en niet slopen dus er moet geïnvesteerd worden in Nederland. Extra afspraken en een demonstratie? Um, ja, en 30 november is het begin, hè? het begin van een actie en die houdt voorlopig niet op want we zien dat iedereen er ongelooflijk op achteruit gaat. Mensen met een AOW en een klein pensioentje gaan er 4% op achteruit dus in koopkracht. Dus denk nou niet dat die plannen prachtig zijn. Die, uh, ze verkopen het mooi, maar het is ramsalig. Meneer Hertz, we horen boze leden, maar wat is nou de conclusie? Nou, dat die leden boos zijn, dat is volkomen terecht. De conclusie is dat het kabinet heeft een paar punten... want die hebben eenzijdig een aantal zaken in het sociaal akkoord uh, uh, aangepast. En de conclusie is dat wij eigenlijk vinden dat dat niet fatsoenlijk is. Niet netjes, je moet je aan je afspraken houden. Dat doen wij binnen de FNV ook rondom het sociaal akkoord. En we willen nu uh, uh, verder met die uitvoering... maar we willen ook overleg met het kabinet... want zij hebben nu een paar punten, wij hebben er ook nog wel een paar. De FNV wil met het kabinet aan tafel om verder te praten. Wij gaan verder met de uitvoering van het sociaal akkoord... maar we blijven ontzettend tegen, totaal oneens... met de extra bezuinigingen van het kabinet. Ja, En wat dat sociaal akkoord betreft... heel veel leden zeiden afspraak is afspraak. Ja, dat heb ik vanavond ook heel vaak gehoord. Uh, en uh, we hebben ook geconstateerd... dat er een politieke realiteit is. Dus we moeten nu ook gewoon weer uh, verder. Het kabinet heeft punten en wij dus ook. Dus Ton Heerts, dat sociale akkoord is niet van tafel. En FNV richt zich op die 30ste november. Protest tegen de bezuinigingen. Nou, we hebben nog wel wat vragen aan meneer Heerts. Gaan we stellen na acht uur. Ja, laten we nog eventjes bij het akkoord blijven, bij de politiek, bij dit kabinet. Weet u nog, ineens was hier, de troonrede, de participatiesamenleving. Sinds Prinsjesdag een alternatief voor de verzorgingsstaat zo lijkt. Premier Rutte hield gisteren de dreeslezing. Nou, die gebruikte hij om te ontkennen dat de nieuwe term wordt misbruikt... om bezuinigingen te verdoezelen. En ook om uit te leggen wat er volgens hem wel aan de hand is. Wat ik wil bereiken is dat de politiek veel meer... ...ziet wat er in de samenleving gebeurt. Dat heel veel mensen dingen zelf organiseren... ...gebruik maken van moderne technologie... ...dingen in hun eigen omgeving organiseren. En dat bijvoorbeeld iets als verzorgingshuizen... ...wat heel duur is, maar ook vaak nodig was. Dat je in toenemende mate ziet dat mensen zeggen... ...ik blijf liever thuis wonen. Dat is trouwens ook nog goedkoper. Maar het begint er wel bij dat mensen zelf deze dingen aan het organiseren zijn. Die trend is er. En ik vind dat wij daar slim omheen moeten organiseren. Ja, maar toch zijn heel veel mensen die nu al in die verzorgingshuizen wonen... en in die verpleeghuizen... als de dood dat ze eruit moeten als gevolg van de bezuinigingen. Ik zie een hele andere trend. Ik zie een trend uh, in de omgeving van mijn familie. Uh, mensen die ouder zijn in mijn familie. Dat zij ervoor kiezen om uh, in hun eigen omgeving te organiseren. Dat het dan van zaken is dat je bijvoorbeeld de thuiszorg zo organiseert... dat die niet one-size-fits-all aanbiedt, maar probeert in te spelen op wat mensen zelf aan het organiseren zijn. Ja. Uh, en uh, wat ik prachtig vind in Nederland is die fundamentele verandering die gaande is, waarin zoveel mensen zoveel meer zelf organiseren. Waar komt die verandering vandaan volgens u? Kijk, ik stel vast dat die er is. Uh... Maar u, heeft, u heeft er langer over nagedacht, u heeft niet voor niks de koning ja. daar ook iets over laten zeggen in de troonrede. Nou, ik, ik, ik zie een paar elementen die ik ook in de speech genoemd heb. Namelijk het element van de technologie. Uh, bijvoorbeeld zoiets als burgernet.nl, waarbij meer dan 1,3 miljoen mensen meekijken... als de politie hulp vraagt van de omgeving, had niet gekund tien jaar geleden zonder internet. Ik noemde het voorbeeld in mijn speech van uh, Amsterdam City Swim... waarbij uh, via internet heel veel geld wordt opgehaald voor mensen met uh, de spierziekte ALS. Die manier van collecteren had niet gekund tien, vijftien jaar geleden... en is inmiddels een initiatief waarbij duizenden mensen betrokken zijn... ...heel warm gevoel hebben zich inzetten voor de samenleving. Vroeger, in de tijd van Drees, zorgde de overheid ervoor dat mensen, mensen die als dubbeltje geboren werden... ...dat die gestimuleerd werden om toch een kwartje te kunnen worden. Hoe moet dat in een participatiesamenleving waarin de overheid zich langzamerhand terugtrekt? Ja, hier trekt de overheid zich natuurlijk niet terug, want hier raak je aan een kerntaak van de overheid, namelijk onderwijs. En onderwijs is uh, de manier om talent te ontdekken bij jonge mensen... Maar ik zei wel net, in alle eerlijkheid, dat onderwijs niet alleen kan. Want onderwijs kan talent ontdekken, kan het talent ontwikkelen. Maar u weet ook hoe belangrijk het is dat je thuis meekrijgt. En als thuis niet het perspectief bestaat, het besef bestaat uh, dat je kunt gaan studeren. Ik ben zelf in mijn familie, de eerste die ging studeren. Bij mij thuis was dat niet iets wat op de radar stond. Maar ouders vonden het verder prima, ik werd niet tegengewerkt. En... Maar hoe gaat de staat dat opvangen? Dat kan de staat niet opvangen. Dit is nou typisch iets wat je samen moet doen. En hier zie je in de samenleving, en noem we het voorbeeld van die zaterdagscholen... ...heeft de overheid niets mee te maken Is een initiatief van leraren, schooldirecties, vrijwilligers. Een prachtig voorbeeld waarbij op zaterdagen ook op de scholen in de sociaal minder, qua inkomen, minder succesvolle wijken... ...vrijwilligers naartoe gaan om jonge mensen daar te stimuleren en een perspectief te bieden... ...wat verder gaat dan ze misschien van thuis meekrijgen. Dat zei premier Rutte. Hij was in gesprek met de verslaggever Wilco Boom na zijn Drees-lezing. Het NOS Radio 1 -journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ga naar Iran, want president Rouhani zag de ogen van de hele wereld op zich gericht. Toen hij aankondigde dat er snel een oplossing komt voor de kwestie rond het nucleaire programma. Vandaag begint in Genève daarover het overleg tussen Iran en de permanente leden van de veiligheidsraad: de Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en China. Ook Duitsland is aanwezig. Iran wil een eind aan de sancties, maar de Verenigde Staten willen eerst harde garanties dat Iran echt niet aan zo'n kernwapen werkt. Van haar correspondent in Iran Thomas Edbrink. Thomas, ja, verwachtingen zijn dan hoog gespannen. Wat denk jij? Waar komen de Iraniërs mee? Nou ja, het idee was natuurlijk dat Iran is met een groot al omvattend voorstel zouden komen om, inderdaad zoals meneer Rouhani ook had gezegd... dan eindelijk de uh, hele discussie rondom Irans nucleaire programma op te lossen. En onderhand denk ik dat dat niet meer zo het geval is. De Iraniërs komen met een soort drie-stappenplan. Nou, dat klinkt allemaal heel interessant, maar heeft verder niet veel om het lijf. Het is ongeveer hetzelfde als wat onder de voorganger president Ahmadinejad werd aangeboden. Iran zegt eerst, uh, erken ons recht op verrijking... En dan kunnen wij praten over uh, meer transparantie in ons nucleaire programma. En als het allemaal zo, zo hard is, dat, dat maakt niet zo heel veel uit. Linksom of rechtsom uh, komen de Iraniërs dus niet met een heel groot voorstel van... wij geven ons nucleair programma op of wij stoppen volledig met verrijking. Dat is eigenlijk wat het Westen wil zien. Ja, ja en, en het Westen wil natuurlijk ook graag garanties voor vreedzaam gebruik... Voor, uh, van het nucleaire programma, Thomas. Hoe gaat Iran die garanties geven? Ja, dat, dat, dat wordt dat, inderdaad dat word heel erg lastig. Je moet het zo zien, Iran is een land wat 34 jaar geleden een revolutie heeft gehad. Wat sinds die tijd veel anti-westers is. En ja, als je het westen moet overtuigen dat je geen nucleair wapen maakt. Dan moet je hier veel meer inspecties op de grond toelaten. Dan moet je bijvoorbeeld ook toelaten dat inspecteurs in militaire bases komen ja. kijken. Of misschien zelfs in het kantoor van de opperste leider. Nou, dat is iets als je dat echt doorvraagt aan de Iraanse officials hier, nou dan, dan gaat hun haar recht overeind staan als ze daar maar over moeten nadenken. Dus ik zie dat voorlopig toch niet gebeuren. Ja. Nou heb je al vaker verteld dat uh, het water de Iraniërs wel tot aan de lippen staat vanwege de internationale sancties. Speelt dat ook mee? Ja dat speelt absoluut mee, want hè, het gewone volk, uh, de mensen die allemaal zo massaal voor meneer Rohani en zijn beloofde veranderingen hebben gestemd, uh, ja, die zijn het nucleaire programma. Uh, ja meer dan zat. En uh, boven alles zijn ze de sancties meer dan zat. Hè. Mensen hebben het gevoel dat ze geen toekomst hebben. Alleen maar vanwege het nucleaire programma. Ze zien er totaal niet de voordelen van in. Dus uh, meneer Rouhani heeft tijd gekocht, ja, sorry, tijd gekocht om de ontevredenheid tegen te gaan door te beloven dat dit opgelost wordt. Maar ja, dan moet er natuurlijk wel een oplossing komen. Anders zullen mensen alleen maar dubbel zoveel ontevreden worden. Thomas Erbrink over de situatie in Iran en de uh, besprekingen die dus vandaag in Genève gaan beginnen. Verkeersinformatie zonwakker. John Bakker, vertel. Met de, ja, nog steeds de grootste problemen op de A15 bij Rotterdam... vanuit Gorkum richting Europoort. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Benelux... inmiddels 14 kilometer file na een ongeluk. Bij knooppunt Benelux is de weg helemaal afgesloten. Verkeer richting Europoort kan vanaf knooppunt Ridderkerk... dan ook beter omrijden via de Van Brinoordbrug... over de A16, dan de A20 en de A4. Eén dag in het jaar is Theater Carré het domein van de profboxers. En ook vanavond, gisteravond, werd er weer een Ben Brill Memorial gehouden. Gala ter nagedachtenis van de legendarische bokser en scheidsrechter. De openingspartij was voor Steven Danjo. Die is teruggekeerd van een mislukt avontuur in Engeland. En Jorges Kreurl verkeerde een avondje in het gezelschap van deze bokser... en van zijn trainer Martin Jansen. Is er één nummer staat erop? Ja, er staat maar één nummer op. Dan. En wij zijn de tweede die opkomen bij, het eerste, bij de eerste partij. We hebben de blauwe hoek. Martin Jansen, cd-overhandigde trainer hè, van Steven. Ja, een uh, hele mooie cd zelfs. En daar komt Steven straks mee op. Klopt. Ja. Steven, Daniel, gaan we heen? Nu even om het gebouw lopen. Een paar dingen checken. vast een door... beetje ja. in de sfeer komen. Ja, een beetje in de sfeer komen. En dan komen we binnen in de grote zaal. Carré. Hartje Carré. Ja, het is echt een eer om uh, hier op te treden als bokser. En ja, dit is mijn eerste keer als bokser hier in Carré. Ik kom eigenlijk uit Rotterdam, maar... Uh... En heb je niet zoveel met Amsterdam, hè? Nou, eigenlijk niet, man. Ik heb een beetje het gevoel alsof je weer uh... ja. teruggaat uh, 100 jaar geleden of ja. zo. Een beetje dat gevoel ja. krijg ik ja, ja, er een klassiek, beetje bij, hè? Klassiek, hè, klassiek. En uh, daarom uh, ga ik vanavond zorgen voor een uh, spetterende show. hun willen niet met ons, Ik uh, niet. Uh, van, uh, is afgesproken in het afgesproken. De psychologische oorlogsvoering is al gestart. Ja, nee, maar we gaan gewoon met achter ons oprotten. Inmiddels heeft de tegenstander zoveel druk gezet bij de organisatie dat de organisatie naar ons toe is gekomen en eigenlijk aan Steven heeft gevraagd: heb je bezwaar tegen tien ons? De, de handschoenen moeten tien ons zijn. En uh, Steven zei: nee, natuurlijk niet. Maar goed, uh, we boksen met achter ons, want dat is wat is afgesproken. En wat is het verschil tussen 8 en 10 ons? Twee ons minder. En dat scheelt met, met bij het boksen. Hè. Je dekking is wat minder. Stoten uh, macheinen veel, veel harder. Maar hebben jullie het idee dat er nu dan een spelletje wordt gespeeld? Absoluut. Ja. Waarom ja. heb je ervoor gekozen om professional te worden? Ja in, ja, in de professionals valt er gewoon veel en veel meer te halen dan bij de amateurs. Weet je daar ben ik heel serieus mee. En het doel is wereldkampioen worden. En uh, je coach is: ja, je bent eigenlijk beter dan de tuur. Ik zeg, Regilio tuur. Nou, ik zeg niet dat uh, Steven beter is dan uh, Regilio tuur. Ik zeg dat Steven heel erg getalenteerd is. Geen stoot in de nek, op het achterhoofd. Geen kopstoten. Als je een bitje verliest, geen probleem. Als je het uitspult, pak pakken punt af. Uit de enige echte bosstad van Nederland. En hij heeft in de media gezegd: "Brahim haalt het niet. Laat je dan horen." Komt binnenlopen een big smile op zijn gezicht hij loopt een rondje om de ring en hij staat er nu in. En als het goed is, gaat de wedstrijd zo beginnen. Brahim Kamaal is een tegenstander. Bij de tegenstander. Juist, en verdubbelde die 5, Pivot en die vier op zijn kop. Kom op. klasse jongen! En dan boeien met hem. Dan boeien met hem. Komen er bij de beide boxers even naar het midden van de ring. want door een onopzettelijke kopstoot, na 2 minuten 16 in de derde ronde hebben we hier te maken met een technisch onbeslist. dat is onterecht. Hij kon ik? gewoon doorgaan. Ja, hij bezig. Kijk, kijk wat heb er... Dat je het ziet, hè? Dat je het ziet. Dat je, ziet. Dat je ziet dat het 3-4 centimeter is. Het is nu dicht, het bloed hier, want ik het ding erop heb staan. Maar het bloed, hè? Kijk hoe, hoe diep die snee is. Ik je er overtuigd nu, nee? als je het gezien hebt, net? Nee, ik blijf gewoon rustig laat die andere mensen het doen. Maar, eh, voor, voor mij het, het gewoon doorgaan, klaar vervelend voor mij. Kijk, ik heb, ik heb, ik heb niet verloren, maar een is ook niet uh, echt leuk. Maar goed, aan de andere kant, ik vind hij moet zich daar niet, uh, niet uh, druk om maken. Het verloop van de partij liet zien, in mijn beleving, uh, dat hij de baas was en werd. Ik heb wel een oh, beetje een bevredigend gevoel? Nee, ik heb geen bevredigend gevoel. S ochtends van 6 tot half tien, het NOS Radio 1 Journal. met Lara Rensen en Marcel Oosten. So well. my mind made Thank Listen to the voice within He's been right before when I was ready to give in I haven't always made the best choice you see But this time I better know what's good for me van de nieuwe Shining, was dat dus. We gaan naar Den Haag. Marco vissen hoort u eigenlijk al de hele ochtend bij De Bakker. Bijna nog steeds, Marco ja, ja, zeker. Ja, we worden nu getrakteerd. Uh, wanneer uh, El Alawi heeft ook een grote koffiemachine uh, neergezet. En een van de vaste klanten wordt nu getrakteerd. Dat is toch ook aardig? Dat is uh, heel erg plezierig. Dat maakt ja. u vast niet elke dag mee als u hier komt? Nee, maar meestal is het ook uh, iets te drinken. gaan, ga halen, een sap, brood en uh, stap ik meteen weer in de in mijn auto om het laatste stukje te rijden. Ja. Meneer El Alabi, ja, die is de hele ochtend al in de uitzending. U timmert echt aan de weg. U heeft er de ja, laatste zeker. jaren echt hard aan moeten trekken... om uw bedrijf hier op de rails te houden, hè? Ja, zeker. Ja. zeker. Het is echt uh, nogmaals uh, knokken om uh, je hoofd boven water te, ja. Uh, te houden. Ja. Dus... ja, en een van de dingen is dus die koffieautomaat. Een ontbijtzaaltje ja. heeft u erbij. Ja, ja. ja. Dus, uh... Uh, en u merkt ook dat klanten over het algemeen... minder uitgeven dan een aantal jaren geleden. Ja. Dat klopt helemaal, ja. ja. Ja. Ja. Hoe is dat met u, meneer Klant? De, de, de, de, deze, deze meneer Klant geeft er uh, niet minder uit. Ik, ik haal hier gewoon vast met een sinaasappelsap en, uh, uh, en een broodje... en heel soms een croissantje erbij. Uh, en ik heb daar niks in veranderd. Nee. U bent bekend in deze straat. We zijn aan de stationsweg in, uh, in Den Haag. Uh, een, een winkelstraat. Ik werk hier al uh, sinds 1980. Ja. Uh, in, op de stationsweg, Je, tussen hier en in. Bij de Van Limburg Stierumstraat in een gezondheidscentrum. Ja, en wat, hoe heeft u de straat de afgelopen jaren zien veranderen? Wat is hier gebeurd? Veel leegstand. Uh, veel kleine winkeltjes die verdwenen zijn. Zoals een, uh, wat ik net al zei, een drogisterij die weg is. En, uh, waarin een postagentschap van de PTT zat. Wat voor ons heel jammer is en ook voor de buurt heel jammer is. En uh, ja. Duidelijk veel meer verknipte winkeltjes die kort blijven, dan weer weggaan. Uh, weer een telefoonwinkel erbij. Want dat zijn een soort van winkeltjes wat dan ontstaat. Ja. Ik denk en... dat dat een beeld is dat in heel veel plaatsen in Nederland uh, dat de mensen zullen herkennen. Nee, nee. Ja, dat denk ik ook. En het is, een, ja, het is toch een verarming, want een, een, een volgende telefoonwinkel, ja, daar schiet een buurt niet meer op. Nee. Nee. En je hebt wel meer keuze dan op dat gebied, maar je hebt natuurlijk niet meer nee. diversiteit. Nee. Nee. Nee. En diversiteit raak je kwijt. Ja. Ja. Nou, ik begrijp van u, u houdt de hand nog niet op de knip... maar het is nou ook niet zo dat het bij u over de rand uh, klopt. Nou, nee, het klopt <lacht> absoluut <al, klotst al lacht> niet over de rand. Nee. Maar ik verander niks in mijn, uh, in nee. mijn ontbijtbestelling. Hoe zie, nee, dat niet. Oké, okay, je moet toch eten s ochtends ook, hè? Ja. ja, precies. Hoe ziet u de toekomst? We krijgen straks weer nieuwe cijfers hè, over uh, de detailhandel. Wat denkt u? Ik denk dat het nog wel even duurt voordat er echt een serieuze opgaande lijn is. Ja. En uh, ik denk ook dat zoiets zoals zo'n leegstand van die winkels... dat dat uh, vrij lang naijlt. Ja. Voordat je weer opnieuw winkels aantrekt... die hier echt weer die diversiteit ja. gaan maken... dat gaat niet tijd duren. Ben ik dat op... denk ik ook. We moeten de adem nog even inhalen. Ja, weg is weg bij winkels. Dat is vanaf... Helaas. Helaas. Weten jullie wat ik ga doen? Nou. En dat heb ik al jaren niet meer gezegd. Ik ga zo naar de kapper. Ja, dat is ook wel nodig bij die jou is 8, u, natuurlijk. Ja. ja, dat is hoofd tijd. Ja, doe je zelf uh, op. Die gaat om acht uur open. Die is hier straks verderop. Maar die heeft oh. weinig werk. Die heeft heel weinig werk, maar toch ga ik erheen. Oké. Okay. Ja. En houd mij nou even. Dat is toch leuk voor mij ook. Fijn. waar ga je bedankt. volgen, Marks Robin ja. Visser. Langs de winkels vanochtend in afrachting van die cijfers van het CBS. Die komen later vanochtend.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 Het is Radio 1. En het is half acht, tijd voor Dorot Merens. Minister Asscher van Sociale Zaken is blij dat de FNV achter het sociaal akkoord blijft staan. Gisteravond stemde de FNV net als het CNV met tegenzin voor de aanpassingen aan het akkoord. FNV-voorzitter Heerts wil wel snel met het kabinet praten. En volgens minister Asscher is overleg altijd nuttig. De marechaussee heeft 15 mensen aangehouden op verdenking van smokkel van cocaïne uit Midden- en Zuid-Amerika. Het zijn mannen tussen de 23 en 65 jaar oud, komen uit Nederland, Turkije en Colombia. Zeven van hen werken op Schiphol. Ze zouden de cocaïne uit gelande vliegtuigen hebben gehaald en verder Nederland in hebben gesmokkeld. Bij de verdachten thuis zijn vuurwapens, geld en verdovende middelen in beslag genomen. In de Filipijnen zijn zeker twintig doden gevallen bij een aardbeving. De schok had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. En het epicentrum lag op het eiland Bohol, in het midden van het land. Er zijn vier mensen omgekomen toen twee gebouwen instortten. En ook de provincie Cebu, waar veel toeristen komen, is getroffen. Omdat het in de Filipijnen nationale feestdag is, waren veel scholen en kantoren dicht. En dat heeft mogelijk veel slachtoffers voorkomen. De Amerikaanse inlichtingendienst NSA is bezig met het verzamelen... van honderden miljoenen contactlijsten van e-mailaccounts en sociale media. Dat schrijft de Washington Post, die zich baseert op documenten... van klokkenluider Edward Snowden en verklaringen van nsa medewerkers Die gegevens worden onder meer gebruikt... om gedetailleerde profielen op te stellen van gebruikers. En twee terroristen uit Somalië hebben zichzelf opgeblazen... in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa voordat ze hun doelwit hadden bereikt. De twee waren vermomd als voetbalfans... en ze hadden waarschijnlijk het voetbalstadion op het oog waar Ethiopië tegen Nigeria zou spelen. Die explosieven die gingen al af in een woning... waar de twee voor de wedstrijd samen waren. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. We gaan naar Marco van Hoef, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Ja, Marco, het begon nat. Houden we regen de hele dag. Ja, nou, buien. Dus uh, dat heeft als voordeel dat het tussendoor af en toe droog is en zelfs dat de zon af en toe te zien is. Maar ja, die buien daar hebben we wel mee te maken. Op dit moment vooral in het westen van het land, dus van Zeeland tot aan Noord-Holland. En die buien trekken dan langzaam het land in. Daarbij moeten we ook rekening houden met onweer en het kan zelfs een beetje hagelen. Ja, de Temperatuur lijkt me wel aangenaam, althans vanochtend vroeg. Nou, is in ieder geval niet heel laag. Uh, uh, nu uh, zo rond de graad of 10, denk ik. En die loopt dan uiteindelijk nog wel wat op. Het wordt 12 of 13 graden. Dat is aan de frisse kant. Uh, later in de week overigens, maar dan hebben we het wel over na woensdag... komt de temperatuur misschien wel weer eens boven de 15 graden. Nou, en die 15 graden, dat is normaal voor de tijd van het jaar. We kijken er naar uit. Marco. Hoef, dankjewel. Tot over een uur. John Bakker, hoe gaat het inmiddels op de A15? Ja, daar gaat het nog, uh, nog steeds niet zo geweldig. Uh, sterker nog, er is nog een ongeluk gebeurd op de A15... Oh vanuit, uh, vanuit Gorkum naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar staat inmiddels 5 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. En verderop richting Europoort tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Bedelux. 14 kilometer na een ongeluk. De weg is daar nog steeds helemaal afgesloten. Verkeer richting Europoort kan bij beter omrijden via de Van Brienoordbrug over de A16 de A20 en de A4. Maar inmiddels loopt ook de A16 aardig vol... vanuit Breda naar Rotterdam... tussen Knoop het Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein... 12 kilometer. En verder nog wat drukte door werkzaamheden op de N218. Daardoor loopt het vast op de N57... oud richting Rotterdam... bij Brielen-Noord 7 kilometer. En op de N218 vanuit Europort naar Spijkenisse tussen Geervliet en Spijkenissen, drie kilometer. Nou, veel sterkte. Als u in een van die file staat... kunt u wel lekker ruis luisteren naar het NOS Radio 1-journaal... waarin straks de deur die altijd nog op slot zit in Amerika... over het verhogen van het schuldenplafond. Onno Ruding legt uit wat dat doet met de wereldeconomie straks. Slimme ondernemers gebruiken Telford zakelijk. Zoals... Hulme Belsma van Stertel. U had dat gedacht...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 Ga naar kioseradocumentsolutions.nl en ontdek wat Kiosera kan betekenen. Voor uw bedrijf en de wereld van morgen. 7 minuten over half 8. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Israëlische luchtvaartmaatschappij, El Al, heeft zich schuldig gemaakt aan discriminatie. Dat is gebeurd bij een veiligheidscontrole... van studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam op Schiphol. Dat incident was in 2011, alweer twee jaar geleden. En het College voor de Rechten van de Mens oordeelt nu... dat dat om discriminatie gaat. Sheila van der Bas van het College voor de Rechten van de Mens. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u al verkeerd gedaan... Nou, al heeft bij de selectie van passagiers, dus voorop nadere veiligheidsonderzoek, gediscrimineerd op grond van afkomst. Het ging om een groep van veertien studenten, negen blanke studenten, vijf met een getinte huidskleur. En alleen de studenten met een getinte huidskleur zijn eruit uitgehaald voor een veiligheidsonderzoek. En uh, vervolgens de manier waarop dat veiligheidsonderzoek plaatsvond, heeft het college geoordeeld dat daardoor de studenten zijn geïntimideerd... Want uh, bij de fouillering moesten zij alle kleding, inclusief het ondergoed, uittrekken uh, voordat ze werden gefouilleerd. Dat was in een zeer koude ruimte waarbij beveiligingsbeamten in en uitliepen en schreeuwden in een voor hun vreemde taal. En daarbij is ook hun bagage gecontroleerd buiten hun aanwezigheid. En dat is allemaal tegen de regels. Dat heeft ook de marechaussee vastgesteld in een klachtprocedure... die de studenten hebben aangespannen tegen de marechaussee. En het college heeft dus geoordeeld dat, dat dat discriminatie... op grond van ras oplevert en intimidatie. Mevrouw van der Bas, heeft u daar El Al ook over gesproken? Ja, El Al is op een zitting bij ons geweest. Uh, we hebben hier twee zittingen aangeweid. En El uh, Al heeft ook... Uh, een reactie gegeven hierop. Uh, Na aanleiding van dit oordeel hebben ze nog niet gesproken... omdat het oordeel pas net is uitgebracht. Maar hoe dan ook, al, -Al heeft wel tevoren uh, aangegeven... dat de procedures zullen worden aangepast. En wat van belang is, dat de minister van Justitie... Veiligheid en Justitie daarop toeziet. Want die is verantwoordelijk voor de beveiliging van de burgerluchtvaart. Hmm, wat, wat mag uh, al, al nou wel en wat mogen ze nou niet? Want... Um... Ja, ze gaan er dan, want ik neem aan dat ze op zoek waren... naar uh, mensen die eventueel iets kwaads in de zin hadden. Klopt. Uh, het was ook een risicovlucht. En uh, dan moet L.A. al inderdaad, die moet selecteren... wat is nu een potentieel risico. Maar boven dat geldt dat er nooit geselecteerd mag worden... op grond van afkomst, op grond van huidskleur. Waar mag wel op geselecteerd worden? Hoe mag L.A. al wel dat veiligheidsbeleid vormgeven? Nou, in de eerste plaats is het dat soort controles. zijn altijd geheim uh, wat de criteria zijn voor uh -huh. dit soort risicovluchten. Maar uh, in het algemeen moet inderdaad echt op risicogedrag uh -huh. en risicoprofiel worden geselecteerd. En de huidskleur mag daar nooit toe behoren. Maar dat hebben ze mevrouw Van der Bas ook vast niet toegegeven, of wel? Ze hebben niet toegegeven inderdaad dat ze op huidskleur hebben geselecteerd. Want dat kan toevallig zijn natuurlijk. Wel is het zo dat wij hebben gezegd... Uh, er is een vermoeden ontstaan... door de wijze waarop geselecteerd is. En El heeft daar geen verweer op gevoerd. Die heeft gezegd... ja, uh, we selecteren niet op huidskleur... maar hoe we wel selecteren, dat zeggen we niet. En daardoor is dat uh, vermoeden blijven staan. En op grond daarvan is vastgesteld... ja, als het niet uh, gefundeerd wordt weersproken... dat er sprake was van discriminatie. Nou, ben benieuwd hoe dat gesprek zal gaan met El Wat gaat u zo vragen? Nou, we gaan ze vragen op welke manier de procedures worden aangepast. Um, wat ze gaan doen om te voorkomen dat voortaan op, uh, uh, op grond van huidskleur wordt geselecteerd. Mm -hmm. En met name gaan we ons ook richten, we blijven het heel kritisch volgen, tot de minister van Veiligheid en Justitie. Hoe gaat de minister erop toezien dat nu die controles uh, en de uh, daadwerkelijke onderzoek plaatsvindt conform de regels? Helder. Sheila van der Bas van het College voor de Rechten van de Mens. Dank u wel. Dank u wel. We gaan naar de sport. Guilippes, goedemorgen. Morgen Marcel. Vanavond de laatste kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen en in Turkije. In Istanbul. Gio, nou, er is al veel over gezegd. Nederland gekwalificeerd. De Turken niet. Daar valt voor hen nog wat te halen. Natuurlijk voor Oranje ook. Die willen zo hoog mogelijk en met een goed gevoel natuurlijk afreizen richting Brazilië. Staat de druk er nog volop? Ja, de druk staat er zeker volop hoor. Nou, van Oranje, daar hebben we natuurlijk al, daar hebben we al zoveel over gezegd. Ook met name over de druk die Van Gaal, Louis Van Gaal de bondscoach, gewoon oplegt op zijn spelers. Uh, daar weten we inmiddels uh, genoeg van. Ja, de Turken die moeten winnen, uh, want die gaan ervan uit... dat ze nog uh, tweede kunnen worden in de pool... en dan nog kans maken op een play-off. Uh, gaan er ook van uit dat de Roemenië vanavond wel zal winnen. Dat is de grote concurrent. Dus moeten ze gewoon van Nederland winnen. En uh, zij gaan dan in gedachte alweer terug naar uh, lang geleden... naar 1997, 2 april 1997. Toen won Turkije in eigen land uh, een wedstrijd van, uh, van Nederland. Dat was de wedstrijd van de beruchte penalty. De penalty van Clarence Seedorf, dus... Uh, ja, de Turken zijn er in ieder geval klaar voor. Nederland trouwens moet wel met een aantal vervangers spelen. Want Kevin Strootman, hè, dat verhaal, dat ging al de afgelopen dagen. Geblesseerd geraakt in die wedstrijd tegen Hongarije. Hij wordt vervangen door uh, Leroy Fer. En dat uh, betekent gewoon dat het hele middenveld van Nederland anders zal zijn dan tegen Hongarije. Want Snijder die uh, komt in de basis. Die vervangt Rafael van der Vaart. En Jordi Klaas komt voor de geschorste Nigel de Jong. Nou, daar weten we daar ook weer alles van. Kijk eens aan. Dan wil ik nog even met jou naar het schaatsen. Um, Erbe Winnemars, we kennen hem goed hier uh, bij Radio 1... En de vraag is dan een beetje... waarom zou je stoppen met topsport als je ontzettend fit bent? Dat is een beetje het verhaal wat, wat we te horen krijgen van Wennemars. Ja. Hij, hij noemt hij gaat zichzelf de gaan. fitste man van zijn leeftijd ja. in Nederland. En uh, uh, ja, hij, hij bewijst dat er ook wel een klein beetje. Hij heeft afgelopen zaterdag, dus alweer lang geleden... heeft hij meegedaan uh, uh, in Deventer, uh, de wedstrijden van de Cup. En daar, uh, daar heeft hij gewoon een goede 1500 meter gereden. Kijk, geen toptijd hoor, 1.52.8. Ik bedoel, dan, uh, dan doe je uh, in het echte werk uh, niet echt mee. Maar voor Wenne 37 inmiddels, was dat wel een grote verrassing. En hij heeft zich daarmee geplaatst voor het Nederlands kampioenschap. En dat, uh, als je bedenkt dat hij toch al uh, een aantal jaren, hè, drie jaar eigenlijk al niet meer uh, schaatst op niveau. Zegt dat, dat iets... Dan zegt dat wel wat, ja, waar zegt dat dan over Wendemars. Over? Oké, okay, ik wou zeggen, zegt dat iets over uh, Nederlandse deelname aan het uh, NK, nou, de deelnemers, of over Wendemars? Nee, dat zegt vooral wat over Wennemars, uh, dat hij dat nog steeds zo fit is. En nou is het grappige dat uh, uh, ze bij TVM, die hebben naast de gewone schaatsploeg... tegenwoordig ook een marathonploeg, dat heeft te maken met twee schaatsers... die tegenwoordig bij TVM rijden, Groeneveld en De Vries. Dat zijn twee marathonschaatsers, het zijn de trainingsmaatjes ook van uh, Sven Kramer. En die, uh, daar, die heeft in ieder geval gezegd van... nou, Wennemars is eigenlijk wel welkom in onze marathonschaatsploeg. Want je weet het maar nooit, hè. Het gaat van de winter misschien wel vriezen, elf steden toch, dat soort verhalen. Dus laat maar gewoon bij ons mee rijden natuurlijk. Wennemars is publicitair gezien altijd een, uh, een goede man om in de ploeg te hebben. En het is een goede vriend van Sven Kramer. Dus uh, tel dan maar één en één bij elkaar op. En dan, uh, dan kom je tot drie, denk ik. Ja. Of die de fitste man van Nederland is van die leeftijd, dat weten we natuurlijk niet. Want Karsten Kroon is 37, oké, okay, één jaar jonger. Maar gaat ook nog even door. Ja, die gaat ook nog door. Die heeft goed gekeken naar Chris Horner in, in, in, in de Vuelta. Die man die bijna 42 was en uh, gewoon even de ronde van Spanje won. Uh, Kroon heeft besloten nog een jaartje door te gaan. Uh, verwacht van hem geen grote dingen, zegt hij. Hij is gewoon tevreden in de rol die hij nu heeft. En die rol is eigenlijk een beetje de, de rol van Nestor binnen die ploeg. Saxobank, hè? de ploeg van Alberto Contador onder andere. Uh, daar, uh, daar, daar zet hij een beetje de lijnen uit. Hij stimuleert jonge renners om, uh, om goed uh, ja, tactisch te fietsen. En voor de rest hoeft hij hij hoeft geen wedstrijden te winnen. En dat bevalt hem uitstekend. Dus Karsten uh, Kroon, een oude krijger zou je bijna zeggen. Die gaat gewoon nog een jaartje door. Goed. Jij ook? <laughs> Jij moet nog Weer heel lang, lang jaar door. Jaar denk ik. Ik. <laughs> dat geldt voor ons allemaal. <laughs> Dankjewel hoor. We zijn blij dat je doorgaat. Okay. Ja, gelukkig maar. We gaan uh, naar de verkeersinformatie. John Bakker. Ja, Inmiddels toch uh, 160 kilometer file. Bij, uh, bij Den Haag zijn er nu ook wat problemen op de A4. Vanuit Delft naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. Daar staat een vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is afgesloten. En daardoor loopt het aardig vast op de A13. Vanuit Rotterdam naar Den Haag tussen Delft-Zuid en knooppunt Prins Klausplein 7 kilometer. Ja, de grootste problemen nog altijd bij Rotterdam op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort. Eerst bij knooppunt Ridderkerk 5 kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. En verderop bij knooppunt Benelux 14 kilometer... En daar is de weg helemaal afgesloten. Verkeer richting Europort kan bij te omrijden over de Van brug, over de A16. Dan de A20 en de A4. Maar inmiddels loopt ook de A16 aardig vol vanuit Breda naar Rotterdam. Voorknopend ter Brechtseplein, Plein 8 kilometer. Heel de wereld kijkt gespannen naar het politieke gesteggel in de Verenigde Staten. Als de Republikeinen en de Democraten geen akkoord bereiken, dan botst de Amerikaanse overheid over twee dagen tegen het schuldenplafond. Amerika kan de rekeningen dan niet meer betalen. En onlangs waarschuwde de baas van het IMF, Christine Lagarde... dat de wereld dan in een recessie kan komen. En gisteren riep Eurocommissaris Olly Rehn... Verenigde Staten op een voorbeeld te nemen aan Nederland... en een begrotingsakkoord te sluiten. Nou, Onno Ruding, goedemorgen. Goedemorgen. Oud-minister van Financiën en oud-voorzitter van het IMF. Veel ervaring in de Verenigde Staten ook, uh, meneer Ruding. Zou het een goed idee zijn om naar Nederland te kijken? Ik weet denk niet. dat dat niet effect heeft in de huidige ruzie in Amerika. Maar dit is echt een hele ernstige zaak, niet alleen voor Amerika, maar ook voor, ja, voor de hele rest van de wereld en ook voor Nederland, als ze er niet uitkomen. Hmm. Het gaat natuurlijk om vertrouwen in financiële instellingen, in overheden. Dat vertrouwen heeft al zoveel te verduren gehad hè, vanwege de afgelopen crisisjaren. Hoeveel kan dat vertrouwen nog hebben, denkt u? Nou ja, het vertrouwen is ten dele hersteld, omdat de crisis hè, nu iets minder ernstig is. Maar zo'n uh, insolventie of default heet dat in Amerika. Van de federale overheid. Het is niet overal in Amerika, er zijn ook Staten, maar de federale overheid is, is dramatisch, naar mijn, naar mijn ervaring. Um, Waarom uh, met name, meneer Rudy? Um, uh, nou, allereerst in Amerika zelf, omdat bepaalde schulden dan niet kunnen worden uh, betaald. Uh, maar ook rente en dergelijke van door de Amerikaanse overheid aan de Houders van obligaties, beleggers. Maar het heeft direct in dit geval een wereldwijd effect... omdat Amerikaanse overheidsobligaties worden overal in grote bedragen gehouden. In de wereld overal, ook in Nederland. Door particulieren, door banken, door hè, uw en mijn pensioenfonds. En eh, inderdaad, dit zou een enorme klap zijn voor het vertrouwen in de overheden in het algemeen. En zelfs als ze naar een week later, eh, stel is dat toch uitkomen... dan is natuurlijk het effect... Vertrouwenseffect al, al bereikt. En ik denk dat dat een stevige klap geeft. Uh, ons heel ongewenst allereerst op de obligaties van overheden. Op aandelen in het algemeen. Ook op het, uh, uh, de dollar. Um, de koers van de dollar. Op het renteniveau, wat dan waarschijnlijk door de onzekerheid uh, omhoog kan gaan. Ja. Um, maar het heeft dan ook een inktvlekkenwerking. Elders, hè, mensen zullen dan toch. Voorzichtiger zijn en besteden um, bedrijven zullen voorzichtiger zijn. En dat en... in een fase waarin alle economieën langzaamaan weer aan het opkrabbelen zijn. Ja, precies. Want het, uh, ik deel de mening van de president van de Nederlandse Bank, uh, Klaas Knot, van vorige week: dat er toch lichtpunten zijn en dat je een verbetering ziet, uh, ook in Nederland, maar elders ook in Europa, langzaam. En dat krijgt dan een flinke dreun. Als je, ook al is het ver weg in Amerika, zo n, zo n, uh, ja, toch een, ja, ziet dat men niet eens in staat is... ...om toch een normaal probleem uh, van een verlenging van het schuldenplafond om dat, om dat op te lossen. Hm. Uh, maar ja. meneer, meneer Rudik, is de schade dan al niet aangericht? Want het blijkt dat het kan, dat een klein groepje radicale republikeinen zoiets kan bewerkstelligen. Ja, de schade is van het gebrek aan vertrouwen, of onzekerheid is misschien nog een beter woord, is al aangericht... Maar ja, je hebt natuurlijk wel meer, uh, meer uh, ook in de politiek, uh, vreemde types die dan toch uh, te, tot orde kunnen worden geroepen. En nu blijkt dat niet te kunnen. Het is een teken ook van zwakte, helaas, van, van de Amerikaanse president, die kennelijk onvoldoende gezag heeft. En het is inderdaad een uh, teken van, van, van ja, verdeeldheid en zwakte, in dit geval in de Republikeinse partij. Maar die groep is, kijk, het zijn niet een paar halve garen. Het is natuurlijk een flink deel van een van de twee grote partijen in Amerika. En dat is inderdaad... heel zorgelijk. Die willen iets nastreven. Ja, dat moeten zij weten... wat betreft de, hun meningen over de gezondheidszorg... in Amerika. Maar daarmee maken ze... Uh, uh, iedereen dus de gevangenen... Mm. Van, uh, voor het normale functioneren. En dat is natuurlijk in een democratie iets... wat je niet, niet kunt hebben. Dus ik, ik vind het inderdaad heel zorgelijk. Ook in het algemeen. Ja, in, een, in dat algemeen. U verwees al eventjes naar Nederland. Naar bijvoorbeeld de beleggingen die onze pensioenfondsen... hebben in Amerika... Um, Nederland is natuurlijk enorm verweven met de Amerikaanse economie. Wat, wat voor gevolgen ziet u verder nog? Nou ja, voor Nederland um, heeft het misschien nog meer effect dan voor sommige andere landen elders in de wereld. Omdat wij uh, heel internationaal zijn. Um, um, onze handel, onze pensioenfondsen, uh, ja, die zitten ook heel sterk in het buitenland. Dus je krijgt dan misschien nog een, meer een tik van. Dan een gesloten economie die er ook wel zijn, zeggen zij Portugal, ik noem er iets, in Europa. En um, dus um, al die effecten die ik net al even noemde, zul je nog wat meer zien helaas dan in Nederland, dan in sommige andere... Uh, landen in de wereld. En, uh, en daar kun je je moeilijk aan onttrekken. He, kunnen we kunnen met z'n allen gaan zeggen, dat mag niet gebeuren in Amerika, nee. maar dan schiet je niet veel meer op. Ja, en we kunnen moeilijk de deur dicht doen. Onder Ruding, oud-minister van Financiën, oud-voorzitter ook van het IMF en nog veel meer. Dank u wel, meneer Ruding, voor uw uh, verhaal. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Ja, het blijft ook maar onduidelijk en vooral ook spannend in Duitsland. Ons kanselier Merkel sprak met de sociaaldemocratische SPD over mogelijk deelname aan een nieuwe grote regeringscoalitie. Maar helemaal zeker is dat nog niet, want Merkels CDU blijft ook met de Groenen overleggen. Voor de SPD blijft het ook voorlopig bij aftasten. We hebben in zoverre, we vandaag, het doel voor deze tweede sondieringsgesprekken bereikt, namelijk meer klaarheid te hebben over hoe we staan. Ja, voorlopig hebben we ons voorlopige doel bereikt, namelijk dat we meer duidelijkheid hebben over waar we staan, zegt de secretaris-generaal van de SPD, Andrea Nades. Nou, correspondent Tim de Witt in Berlijn. Tim, dat klinkt wat wollig. Um, heeft het overleg van gisteravond überhaupt iets opgeleverd? Nou, minder dan gehoopt uh, moet ik zeggen hoor. Uh, beide partijen hebben zich gisteravond in Berlijn acht uur lang opgesloten... Van vier uur gistermiddag tot middernacht. Um, het was allemaal erg sober. Weinig pauzes. Uh, het avondeten bestond uit een pompoensoepje en een gehaktbal, las ik. <laughs> uh, er was niet eens alcohol tijdens de gesprekken. Daar klaagden sommige mensen over. En uiteindelijk zag je de partijleiders heel vermoeid uh, naar buiten komen. Zonder concrete resultaten, inderdaad. Uh, ze zijn dichter tot elkaar gekomen. Dat hoorde je net ook al. Maar ze zijn er nog niet. En hebben aangegeven, uh, verderop in de week... dat wordt waarschijnlijk donderdag, uh, nog verder te praten. Wat zijn de belangrijkste struikelpunten, Tim? Want er zijn een paar grote knelpunten. Ja, klopt. Uh, met name voor de SPD uh, is dat de invoering van een wettelijk minimumloon. Uh, dat is echt een breekpunt voor die partijen. Uh, Duitsland heeft nog altijd geen minimumloon. De SPD wil dat elke Duitser minimaal 8,50 euro per uur gaat verdienen. Maar Merkel zegt daarvan, uh, zo'n minimumloon dat moet je aan de markt overlaten. Uh, vakbonden en werkgevers moeten dat regelen. Die komen daar zelf wel uit. De politiek moet zich daar niet in mengen. Nou, je zag Merkel wel richting de SPD bewegen gisteren. Uh, ze kwam met een compromis namelijk, uh, waarbij een soort landelijke commissie van werkgevers en vakbonden voor elke sector zal gaan kijken naar de loonondergrens. Dus nou ja, dat heeft ze de SPD aangeboden, maar die zagen dat compromis gisteren in elk geval nog niet zitten. En het tweede punt is dat de SPD de belastingen wil verhogen voor de hoogste inkomens, om op die manier eh, meer te kunnen investeren in met name onderwijs en in nieuwe wegen eh, in het spoor. Terwijl Merkel de hele campagne, de hele verkiezingscampagne heeft gezegd, onder mijn leiding worden er geen belastingen verhoogd. Nou, en ook daarin zijn ze nauwelijks eh, dichter tot elkaar gekomen gisteravond. Dus nou ja, ze hebben gewoon nog een hele lange weg te gaan. Dat is wel ja. duidelijk. Nou, dat is altijd een moeilijke belofte. Hè? Uh, belastingen niet verhogen. Ofwel, uh, de groenen die zijn er ook nog. Zou het kunnen dat Merkel uiteindelijk haar vizier verplaatst... richting de groenen als coalitiepartner en de SPD loslaat? Ja. Nou ja, die staan echt nog een stuk verder af van Merkels CDU... dan dat de SPD dat staat. Dus onderhandelen met de Groenen zal nog veel ingewikkelder worden. Het wordt vooral gezien als een onderhandelingstactiek van Merkel. Hè? Dat ze ook nog met de Groenen blijft praten. Onder het mond van, als de SPD een te grote mond krijgt... dan kan ik altijd nog bij de Groenen aankloppen. Kijk, maar als je kijkt naar de Groenen, die hebben keihard verloren bij de verkiezingen. De partijleiders zijn opgestapt. Er zijn nu enkele nieuwelingen aan het roer daar. Met andere woorden, de partij zichzelf helemaal opnieuw aan het uitvinden. Dus Merkel staat echt niet te springen... om in zo'n uh, ingewikkeld avontuur te stappen. Maar ja, ze gaat vanmiddag toch serieus weer met ze praten. Zeker omdat uh, de gesprekken met de SPD dus uh, zo stroef verlopen. Tja. Nou, Dure coalitiebesprekingen in Duitsland traditioneel niet zo lang. Ik denk dat uh, Merkel deze traditie niet wil doorbreken. Um, nou ja, in principe weten we deze week... Ja, ze heeft zeker haast. Deze week wil ze weten met wie ze in zee wil. Uh, ik denk dus het liefst met de SPD. Alleen is ze de, bij de SPD wel afhankelijk van het Partijconvent komende zondag. Want daar moeten de gedelegeerden nog gaan stemmen over die coalitieonderhandeling met Merkel. Dus er liggen ook nog wel wat addertjes onder het gras. Tim de Wit in Berlijn, dankjewel. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Volgens D66-leider Alexander Pechtold is het kabinet de afgelopen weken... tijdens de onderhandelingen over dat herftakkoord... langs de rand van de afgrond gescheerd, vertelt hij in het AD. Interview daar. Volgens Pechtold was tijdens alle nachtelijke besprekingen de vraag... sturen we aan op de val van het kabinet of vergroten we onze invloed? Nou, D66 heeft, dat is inmiddels duidelijk, voor de laatste gekozen... omdat de partij niet gelooft in nieuwe verkiezingen op dit moment. TV Utrecht heeft contact gezocht met Spaanse kennissen... van het vermiste Amersfoortse PvdA-raadslid Ramon Smits Alvarez... Sinds donderdag is niets meer van hem vernomen. Omdat Smits Alvarez half Spaans is, wordt ook in Spanje naar hem gekeken. Goede vriend van hem heeft hem in september nog gezien. Ik heb Ramon een maand geleden gezien toen hij hier was. We hebben elkaar verschillende keren gesproken en hij zag er zeer actief uit, zoals altijd. Hij zag eruit als een persoon die belangstelling toonde voor zijn omgeving, als een betrokken persoon. Kortom, hij zag er heel actief uit. Hij zag er niet uit als een persoon met problemen. Oh dus de vriend van Smits Alvarez. Bij RTV Noord laat Ruud Vreeman per 1 november waarnemende burgemeester van Groningen weten dat hij het burgemeesterschap van die stad een cadeautje vindt. Binnen één minuut had hij besloten dat hij burgemeester van Groningen wilde worden. Ik heb natuurlijk heel veel banden met. Ik heb hier gestudeerd. Mijn moeder heeft hier op school gezeten. Mijn zoon heeft hier gestudeerd. Mijn schoonzoon doet hier nu ook weer. Dus ik heb heel veel goede herinneringen, zoals veel studenten natuurlijk uit aan hun tijd in Groningen. Mijn vrouw heeft hier gewerkt. Dus dat is meteen een soort gevoel van wat een, wat een voorrecht om uh, eigenlijk weer terug te kiezen naar iets waar je zo'n goede herinnering aan hebt. Dat is zo'n vreebaan. Omroep RKK heeft laten onderzoeken hoe populair paus Franciscus in Nederland is. En wat blijkt, hij krijgt een zeven van de Nederlanders. Ook op straat zijn de mensen overwegend positief over de paus. Registreert het televisieprogramma Katholiek Nederland TV. Ik vind het een sympathieke man. Dat die niet alleen in mooi gebouw zitten en zo. Voor arme mensen op dit moment is echt... Wij hebben dit soort van baas nodig. Gewoon een man van, van ons, zeg maar. Hij, is, hij doet de katholieke kerk een hoop goed, zal je zien. Ik vind het een echt mens. Echt een sympathieke man, hè? Ik vind het een mens. Ja. vind het Een, ja, is een jij mens. Een mens dus. Na 125 jaar te zijn verschenen onder de naam International Herald Tribune, heet die krant vanaf vandaag International New York Times. Tot slot. International Herald Tribune was in feite al de internationale versie van de New York Times. WK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Vanavond om 8 uur. Komt die bal voor en wordt ringgekopt? Nee, wordt van de doeleinde gered. Turkije, Nederland. Komt die bal en wordt binnengekopt? Ja! NOS langs de lijn. Vanavond om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Jolt introduceert de vijf versnellingen naar wendbaarheid. Met voor iedere organisatie altijd de juiste diensten om verder te schakelen. Ga naar jolt.nl schakelen. Jolt maakt wendbaar. Boxspring Starline. Bekijk dit voordelige meesterwerk tijdens de Poelman-expositie. Poelman.nl In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl schakelen.